De hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad wil advertenties van FIFA-sponsoren gaan weren tot ze zijn bekeerd. Hij verwacht dat er geen reclame wordt geplaatst van onder meer Coca-Cola, McDonald's en Hyundai. Aanleiding is het corruptieschandaal rond de FIFA. VND en de vakbonden gaan weer met elkaar overleggen over een loonsverlaging. Dat hebben ze besloten nadat het gerechtshof in Amsterdam daarop had aangedrongen. Volgens de bonden voelt het personeel van VND er weinig voor om het noodlijdende bedrijf te helpen.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 Advocaat had eerder al gezegd dat hij bij Sunderland bezig was aan zijn laatste klus. Hij was in het verleden ook bondscoach van het Nederlands elftal... en hoofdtrainer bij onder meer PSV en AZ. Sevilla heeft voor het tweede jaar op rij de Europa League gewonnen. De Spaanse club was in de finale te sterk voor dnepr Djepropetrovsk uit de Oekraïne. Het werd 3-2. Dan nog het weer, enkele buien. Overdag trekt de bewolking over het land en krijgen we af en toe zon. Het wordt 14 tot 18 graden.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 But I'm empty when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 To I Ritmew Het ritme van Zandvoort ook op internet www.zfmzandvoort.nl.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 clean